Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Stockholm hebben de onderhandelaars van de strijdende partijen in Jemen voor het eerst rechtstreeks met elkaar gesproken. Sinds deze week zijn delegaties van de Houthis en van de regering in de Zweedse hoofdstad om te praten over vrede in Jemen. De burgeroorlog daar duurt al meer dan drie jaar. Vrijdag werd al een voorzichtig akkoord bereikt over de uitwisseling van duizenden gevangenen. De gesprekken staan onder leiding van de Verenigde Naties. Asielzoekers met minderjarige kinderen worden voorlopig niet teruggestuurd naar Italië... als ze via dat land de EU zijn binnengekomen en daar hun asielprocedure moeten afwachten. In Italië is een nieuwe asielwet aangenomen, waardoor opvang in het land onzeker is. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, wil nu eerst onderzoeken... of er wel opvang is voor de migranten die Nederland naar Italië wil terugsturen. De opvang in Italië is veel soberder geworden nu een populistische regering daar de macht heeft. Kunstenaar Aad Veldhoen is overleden. De graficus, schilder en tekenaar werd in de jaren 60 bekend... nadat hij was opgepakt voor het verspreiden van tekeningen... met vrijende paren en naakten, wat toen werd gezien als onzedelijk. Veldhoen vond dat kunst voor iedereen bereikbaar moest zijn. En daarom verkocht hij in de jaren 60 zijn prenten voor drie gulden. Zijn werk is opgenomen in de collecties van diverse musea... waaronder het Rijksmuseum. Aad Veldhoen overleed in het bijzijn van zijn vrouw... PvdA-politica Hedy Dancona en zijn kinderen... Hij was 84 jaar. Rotterdam gaat proberen om de start van de Tour de France... opnieuw naar de Maastad te halen. De gemeente streeft daarnaar om de toerstart in 2023, 24 of 25 binnen te halen. In 2010 startte de Tour ook in de stad. Toen kwamen er meer dan 400.000 mensen kijken... naar een korte tijdrit die onder meer over de Erasmusbrug ging. In 2015 begon de Ronde van Frankrijk voor het laatst in Nederland. En dat was toen in Utrecht. Het weer. Vanavond vallen hier en daar nog buien... met een kleine kans op hagel. Morgen is het eerst wisselvallig. Later wordt het droger. De maxima liggen morgen rond 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. ZFM. Oh.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 Tegenaan. En de melodiesnaren, die uh, worden met uh, tangenten uh, verkort wanneer uh, de corresponderende toets wordt ingedrukt. En de bourdon-snaar, die zijn continu te horen. En ze kunnen per snaar ook in- en uitgeschakeld worden. Dus het is een nogal ingenieus.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 Karlo eh, Jablowski.